Twee uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 5000 euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de dader van een ernstige mishandeling tijdens de Facebook-rellen in Haren. Een man van 84 werd in zijn keuken met een stoeptegel in zijn gezicht geslagen en raakte zwaar gewond. Justitie en politie zijn ervan overtuigd dat er mensen zijn die meer weten over de mishandeling. De dader moet zich enige tijd uit de groep hebben verwijderd en dat moet zijn opgevallen, zegt het OM. Gehoopt wordt dat tipgevers door de beloning over de streep worden getrokken. Privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten... hebben tot onduidelijkheid geleid over de vraag wie waarover gaat. Bovendien heeft de privatisering geleid tot een grotere afstand... tussen overheid en burger. Dat zegt een onderzoekscommissie uit de Eerste Kamer. De commissie onder leiding van ChristenUnie-senator Kuiper... heeft vier grote operaties van de afgelopen 30 jaar onderzocht. Post en telefonie, de NS, reïntegratie en energie. Een van de conclusies is dat Nederland zonder duidelijke visie aan privatisering is begonnen, zegt Kuiper. De uitvoering van beleid is te ver buiten zicht geraakt. Daar waar uitvoering van publieke taken is verzelfstandigd, moet er adequate parlementaire aandacht zijn. Ook meent de commissie dat de weging van belangen van burgers vaak te beperkt is geweest... en dat een bredere weging van die belangen en maatschappelijke belangen in het algemeen nodig is. De commissie pleit er verder voor dat bestuurders van verzelfstandigde diensten voortaan zelfverantwoording afleggen als het parlement daarom vraagt. Een rechtbank in Rwanda heeft acht jaar cel opgelegd aan de oppositielijster Ingabire. Ze is schuldig gevonden aan terrorisme en het ontkennen van genocide. Ingabire woonde 17 jaar in Nederland en ging in 2010 terug naar Rwanda om mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Ze werd direct opgepakt, onder meer op verdenking van financiële steun aan Hutu-rebellen in het buurland Congo. Zouden veelal daders zijn van de genocide in 1994. Volgens Ingabire was het een politiek proces. De Rwandese president Gagame, die Tutsi is, zou met haar willen afrekenen omdat ze Hutu is. Het vondens van acht jaar cel is volgens waarnemers verrassend laag. Inga advocaat vreesde voor levenslang. De politie houdt sinds vanochtend een grote meerdaagse actie tegen uitbuiting in de Nederlandse binnenvaart. De controles van de schepen zijn erop gericht om illegale bemanningsleden op te sporen. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat vooral Filipijnse matrozen veel te weinig krijgen betaald. Een detacheringsbureau in Sliedrecht is mogelijk betrokken bij de zaak, zegt het openbaar ministerie. Het detacheringsbureau wordt verdacht van het uh, uh, vervalsen van aanvragen voor de werkstellingsvergunningen... en verblijfsvergunningen voor Filipijnse matrozen voor de binnenvaart. En uh, daarnaast wordt het bedrijf verdacht van mensensmokkel en mensenhandel. Vanochtend hebben rechercheurs een inval gedaan in het huis van de directeur en in het kantoor. En daarbij is de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Dan het weer, wolkenvelden en zon, met vooral in de kustprovincies buien... wordt maximaal een graad of 10. Morgen is het droog met smiddag periode. Het wordt dan 10 à 11 graden. De namorgen onstuimig regenachtig herfstweer en ongeveer 10 graden. Aan nou, de verkeersinformatie. informatie er staat één file bij Amsterdam... op de Ring van Amsterdam, de A10 West, richting Zaanstad... voor de Koentunnel, 2 kilometer.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 Nou, goede deal Henk, ik spreek je snel. Ja, we bellen. Hé hey Henk, nog even met mij. Zo, hij is wel heel snel. Vanaf nu bellen ondernemers zo lang en zo vaak als ze willen. Want bij Office Basis van Ziggo Zakelijk heb je nu volop bellen. Voor slechts 10 euro ex btw per maand bel je onbeperkt naar alle vaste nummers. Kijk op ziggozakelijk.nl of bel 0800 0620. Sinds een jaar weet ik dat ik MS heb. Multiple sclerose is een ziekte van het centrale zenuwstelsel en niet te genezen.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 Het alles in één pakket voor ondernemers. En krijg volop bellen nu tot vijf maanden gratis. Bel 0800 0620. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Het is infaam. De terugrechter in Amsterdam heeft advocaat Bram Moscovic levenslang gerailleerd. En het is object. Dat betekent dat Bram Moscovic nooit meer als advocaat mag optreden. Het is infaam. En het is object. Advocaat Bram Moskovits is vandaag door de Raad van Discipline... levenslang geschorst als advocaat. We spreken erover met zijn eigen advocaat, met zijn broer Robert... en met een aantal andere advocaten, maar ook met gasten hier aan tafel. Zoals Herman Pleij. Goedemiddag, Herman. Goedemiddag. Hoe heb jij het nieuws ontvangen? Uh, ik heb een uh, groot vertrouwen in uh, het uh, Nederlandse rechtssysteem. En ik denk uh, dat ze hem uh, dus schuldig hebben bevonden aan het ten laste gelegde. Maar het is en een tuchtrechter, hè? Het straf... he? dat is een tuchtrechter. Uh, ja, nou, ja, goed, maar ik beschouw dat dus bij ons rechtssysteem in het algemeen. En ik vind het, euh, dan wijkt het me ook wel een terechte straf. De rechtsstaat is werkelijk het hoogste dat we hebben. En we bestaan bij gratie van die rechtsstaat. En daar zijn advocaten fundamenteel in. En als een advocaat niet deugt, dus aantoonbaar niet deugt, dan moet dat ook een heel duidelijk gebaar zijn dat we dat niet nemen. Ja, en dat is dan kennelijk in dit geval aangetoond. Ja, daar ja. ga ik vanuit. Dat kan ik niet beoordelen, maar daar ga ik vanuit. Ook de gast Emil Roemer, fractievoorzitter van de SP, was u geschokt? Nou, het was wel een heel opmerkelijk bericht, ja. Als je weet dat de ijs één jaar is en als, dan de, als je dan een keer te horen krijgt... dat hij eigenlijk voor zijn leven geschorst is, dan was ik wel van geschrokken, ja. Ja, Sander Koenen, biograaf van André Kuipers. Ja, ik, hoor, ik kreeg volgens mij zo'n melding via nu.nl, oh, ja. een nieuwsalert. Uh, ja, dan moet het ernstig zijn. Dan moet het haast wel ernstig zijn. Ja, ik uh, vond het nogal een bericht. Ja, Peter Vlemmings, je hebt een documentaire gemaakt over privacy. Hmm. Heb je hier een oordeel over? Ja, wat, wat meneer Roemers zegt verbaast mij ook, moet ik zeggen. Dat de eisen één jaar is en, en je dan levenslang hoort, dat, uh, dat hoor je niet vaak. Dus dat vind ik wel fors, moet ik zeggen. Straks praten we met de advocaat van Moskowitz en nog een aantal collega's van hem. Onze dichter is uh, vandaag Rens Sinkgraven en zijn gedicht hoort u uh, tegen half vier. En U kunt natuurlijk reageren. Ga dan naar de website, ditisdedag.nu, of reageer via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Ja, in mijn roemig, fractievoorzitter van de SP, ben je goed wakker geworden vanmorgen? Ja, hoor. Ja, gelukkig heb ik daar niet zoveel moeite mee. <laughs> nou ja, na alles slecht nieuws van gisteren bedoel ik. Ja, kijk, maar als je dan slapeloze nachten krijgt, waardoor je morgens niet uitgeslapen bent en zo, dat is voor je gezondheid nooit goed. Uh, en voor politicus dus ook niet goed. Want je moet elke dag scherp zijn. Ja, maar je kan wel wakker worden en denken: wat was er ook alweer? Oh ja, dat kabinet. <laughs> dat ja, had u ook niet. Nou kijk, euh, laat ik voorop stellen. Ik denk dat heel veel uh, Nederlanders zullen denken... is goed dat er nu heel snel een kabinet komt. Want met een demissionair kabinet uh, uh, uh, blijven discussiëren, blijven praten... daar zit niemand op te wachten, want iedereen wil toch vooruit. En dan laten we alle punten wat ze voor gaan stellen... laten ze maar komen en dan gaan we daar het debat wel over aan. Ja. En uh, vanmorgen voor het eerst een fractievergadering uh, over, ja. over dit stuk. Hoe was de sfeer daar? Um, ja, dat is een goede vraag eigenlijk. De, de, de sfeer is... Uh, we hebben iedereen op zijn eigen beleidsterrein vooral laten vertellen... van wat staat er nu concreet precies en wat, wat vinden we goed en wat vinden we niet goed. Uh, wat, is de, wat is de politieke duiding daarvan? Uh, waar moeten we ons zorgen over maken? Wat zijn dingen die voor de SP van groot belang zijn... om, om er heel veel aandacht aan te gaan besteden de komende tijd? Ja. Dan zijn er zijn ook heel veel open eindjes, heel veel dingen staan er niet in. Uh, wat staat er allemaal niet in? Hoe moeten we daarmee omgaan? En wat erin staat, is dat wel duidelijk en is dat wel... We weten nu met wat er staat wat het nou precies gaat worden. daar is ook heel veel onduidelijk. Dus ja, we hebben alles een beetje de revue laten passeren. Maar ik vroeg naar de sfeer. De sfeer in de partij is heel goed, maar we maken ons wel over een aantal zaken heel veel zorgen. En waren er ook uh, fractieleden van u die zeiden van... nou, op mijn terrein hebben ze ja. toch goede dingen bedacht? Um, ik denk dat dat op ieders terrein wel wat is. Uh, de ene zal het wat meer hebben dan de ander. Er dus staat natuurlijk, het zou ook heel gek zijn... als een regering aantreedt, zoals we bij het vorige kabinet ook... en dat was zelfs het meest rechtse kabinet ooit... ook daar stonden zaken in waar wij blij mee waren. Dus dat is, bij dit kabinet is dat niet anders. Nee. Toen de formatie begon, was u nogal boos op Samsung. U had het over ja. een mes in uw rug en zo. Ja. Is, is er sindsdien nog contact geweest met hem? Nee. Echt niet? Nee. Dus dat niks. mes zit er nog steeds? <laughs> nou, die hebben we er zelf van uitgehaald, want we moeten door. ja. Uh, maar heeft u zelf niet contact gezocht? Nee, dat heeft uh, op zo'n moment natuurlijk ook uh, weinig zin. Ik bedoel, uh, de Partij van Arbeid uh, en met de uh, Samsung voorop die zijn natuurlijk nu aan het onderhandelen voor een nieuw kabinet. En heeft het heel weinig zin om dan te zeggen van, joh, koffie drinken? Heeft u nog contact gezocht met CDA en D66, zat ik me af te vragen. Ja, daar hebben we uh, zeker uh, contact mee gehad. En, en? Uh, nou ja, dan, uh, dan ga je met elkaar even praten van, uh, hoe, hoe staat het ervoor en hoe, hoe, hoe zitten jullie erin? Uh, met op de achtergrond de gedachte, stel dat ze er niet uitkomen. Die twee, dan kunnen wij met de Partij van de Arbeid ook een meerderheid vormen. Nou, ook daar hebben we natuurlijk over gesproken. Liggen er überhaupt mogelijkheden? En, en liggen er kansen? Aangriden? Ja, er liggen altijd kansen. Maar wilde CDA en D66 met u? Uh, nou, ze hebben niemand heeft elkaar uitgesloten. Dus het antwoord is uh, uh, uh, ja. Want niemand loopt ook weg voor verantwoordelijkheid. En ook zo'n optie is een, uh, is een hele serieuze. Die alle partijen als de tijd daar rijp voor was, zeker, zeker hadden we ja. willen onderzoeken. Dan is het waarschijnlijk toch een klein beetje een teleurstelling... dat ze er zo snel uitgekomen zijn. Nou, dat gevoel heerst eigenlijk niet. Ik moet zeggen, ik, uh, ik wil ze daar ook echt mee complimenteren. Als partijen die uh, ideologisch zo ver uit elkaar staan... in zo'n korte tijd uh, een akkoord sluiten uh, en eruit komen... dan is dat gewoon een compliment waard. Er zijn uh, in binnen- en buitenland uh, voorbeelden genoeg waar het een verschrikkelijk lang duurt voordat er een kabinet zit. En volgens mij is er niks ergens dan er, dat er geen kabinet zit... want dan staat het helemaal stil. Beter een slecht kabinet <coughs> dan geen kabinet. Uh, zeker, ja. ja. Goed, nou ja, denkt u dat het er echt heel anders uitgezien had... als u met um, uh, Rut had onderhandeld? Ja, natuurlijk. Ja? Ja. Wat zou het grootste verschil zijn? Nou kijk, uh, als je nou kijkt naar wat er uh, groot ideologisch terrein... Uh, wat, wat, uh, wat de visie is wat dit kabinet een beetje gaat uitstralen... natuurlijk halen allebei de partijen voor hun wezenlijke dingen binnen. Maar als je het op groot ideologisch terrein bekijkt, dan zie je dat de harde bezuinigingspolitiek van Rutte 1, dat die doorgezet wordt. En dat vind ik natuurlijk wel teleurstellend. Want, maar ja, dat uh, wil hij nou helemaal graag. Hè? Je moet zaken doen. Zeker, maar de Partij van de Arbeid wilde dat niet. En dat is echt een fundamenteel onderwerp. Uh, als je zegt van nou, ik wil een beetje van dit en een beetje van dat en... Uh, nee, uh, we maar ze hebben je juist gekozen voor ja, fundamentele uitruilen. Zeker, maar daarom probeer ik te duiden uh, wat voor een visie erachter zit. En als je dan uh, de harde bezuinigingslijn pakt, dat is één, als je de... Uh, de, de publieke sector aanpakt en meer marktwerking in de publieke sector... meer marktwerking in de zorg. En als je kijkt hoe het met het arbeidsrecht gaat... dat de aantasting van de WW, de aantasting van uh, de ontslagbescherming... de aantasting van de WSW... Ja, dan heeft de, de liberale koers heeft toch uh, behoorlijk uh, veel binnengehaald. En dan lijkt het erop dat uh, op die grote punten de VVD goed onderhandeld heeft. Nou lijkt het erop dat de middenklasse ook heel veel gaat betalen. Zou die bij u beter afgeweest zijn? Uh, nou ja, dan uh, uh, in het verkiezingsprogramma wel. Uh, uh, als, we dat, uh, als ik er meer naar had gekregen... Maar in de werkelijkheid gekregen, misschien niet? Nou ja, voor iedere partij die aan de regering gaat deelnemen... is natuurlijk de vraag wat je, uh, wat je eruit wist uh, weten halen. Uh, maar kijk, als het echt om fundamenteel ideologische dingen zijn... Dat, uh, ik, ik ben er wel van geschrokken dat een aantal zaken... waar de Partij van de Arbeid hele grote woorden voor had in de verkiezingstijd... Ja, dat ze daar dus niets of heel weinig van binnen hebben gehaald. En dat, ja, dat, dat raakt wel, ja. Wist u dat ze de avond na de verkiezingen al bij elkaar hebben gezeten? Nou, ik, uh, ik had zelfs het vermoeden dat ze de avond voor de verkiezingen al bij elkaar hadden gezeten. Ja, dat klopt. Toen zaten ze samen bij Nieuwsuur. Dus dat was voor iedereen te zien. Nou, zie je wel. heb ik het toch gelijk. <laughs> maar of zegt u van, ja, dat, zo gaat dat. Daar wint ik me verder niet over op. Daar wint ik me zeker niet over op, want zo gaat dat. En ik zou ook niet weten waarom ze uh, dat niet hadden behoorgen. Nee, Nou ja, op de tweede avond na de, na de verkiezingen gaf Rutte de hypotheekrente al weg. Dat was wel heel snel. Ja, Terwijl het uh, toch een topprioriteit voor hem was. Zeker, maar ik denk dat Rutte ook wel heeft aangevoeld... dat, uh, dat hij daar wel een punt van gemaakt heeft bij de... Uh, uh, bij de verkiezingen, maar dat hij wist voor de langere termijn, dat is niet meer houdbaar. Maar ja, heeft hij dan. Uh, nou, dan mag je het niet een topprioriteit noemen, toch? Dat is een beetje jokken dan. Uh, nou ja, dan was hij volgens mij ook heel, heel erg goed in de verkiezingstijd. Maar, Wacht even, uh, uh, hij zegt iets ergens. Hij, uh, hij zegt dat Rutte veel gejokt heeft in de campagne. <laughs> nee, dat, toch, dat hoor zo, ik nou voor het eerst. Nu doet u het weer. Ja, Nu doet hij het weer. Ja. Helemaal blij. <laughs> nee, uh, ik vroeg me af, en ik beluisterde dat net ook bij u, uh, meneer Roemer, dat het eigenlijk heel handig is van Rutte om heel snel die. De hypotheekrente aftrek om, om te geven. Waardoor, en dat trok erg de aandacht. en trekt nog steeds erg de aandacht en maakt dus de indruk dat de PvdA enorm de, de, de, de Gewonnen, heeft. van alle, om ja. alle punten heeft gescoord. Maar eigenlijk moet je zeggen en dat zei u net zelf ook meneer Roemer dat eh, de PvdA toch vooral een heel boel heeft moeten inleveren. En dat het ja. handig van de VVD is om dus dat vlaggenschip meteen prijs te geven opdat ze de rest van de vloot binnenhalen. Ja u snapt het heel goed hoe het werkt. En, uh, heeft, uh, kan uh, ik en... me aanmelden bij <laughs> u? Ja. Ja. Ja. Nou, laten we eens een keer ja. uh, Praten. Ik ben beschikbaar. Nou kijk, kijk het, het, het, wat, wat ze ook heel erg snel hadden binnengehaald... en dat zat al in het deelakkoord... dat was dat er dus inderdaad uh, uh, geen extra investeringen... in de economie voor 2013 afgesproken is. En dat was een heel groot punt voor de Partij van de Arbeid... waar, waar ze ons zelfs nog links inhaalden voor de verkiezingen. Ja, ja. Als je het verkiezenprogramma en de doorrekening ziet... dan kwam de Partij van de Arbeid in 2013 zelfs op 3,5% tekort uit. Dat was nog hoger dan de SP dat had. Um, maar daar is helemaal niets van over. Dus ze hebben in één klap ook meteen die hele bezuinigingsopdracht meegenomen... waardoor je dus ook geen enkele middelen meer over hebt... om iets te gaan doen aan de publieke sector... iets te gaan doen aan stimulering van de economie... en echt die harde botte bezuinigingsdrift... waar Samson zo hard tegen te hoop gelopen heeft... Hebben ze gewoon meteen eigenlijk in de eerste tien dagen overgenomen. Ja, Samson die vertelde gisteravond een Pauw Witteman hoe het proces in zijn werk ging. Een met Bosch had een aantal kaartjes getekend. Maar op ja. de onderwerpen die belangrijk zouden zijn. En dan, kon je, dan was er een kaartje, er stond nivellering op. Ja. Dat wil zeggen dat de verschillen tussen kleiner worden. Hè, of belastingverlaging, hypotheekrenteaftrek. Laten we even luisteren wat Samson daar gisteren over zei. En ik herinner me nog de eerste avond. Dat we met een enorme stapel kaarten tegenover elkaar zaten. letterlijk door Wouter Bos getekend. Ja. Uh, even een stukje huisvleit, En daar stond het gewoon allemaal op inkomensnivellering, belastingverlaging. Dus ik mocht geloof ik eerst kiezen. En ik zei, nou ja, wat is voor ons belangrijk? Nivellering. Ja, zo ging dat. Wat had u eerst gekozen, denkt u? Nou, het, het, het gaat dan mij vooral over uh, een aantal fundamentele dingen. Nee, je moet één kaartje ja, kiezen. Ja, dat was de aanloop. Oh. Uh, <laughs> nou, als, tussen die twee had ik ook nivellering gekozen natuurlijk. Ik bedoel, dat is een, een punt wat ze uh, een beetje hebben binnengehaald. Het is even uitvogelen uh, uh, hoe dat nou precies zit, want het is heel veel gemiddeldes... En, dat uh, ja, is uh, altijd zo, hè? Zeker, maar uh, uh, het is heel, heel moeilijk... en heeft het Centraal Plan er ook gezegd... heel moeilijk om te kijken... Hoe dat voor individuele gevallen, bij stapelingen en zo is. Ik ben bang dat heel veel mensen namelijk in individuele gevallen... er behoorlijk ja. klappen krijgen. Maar, maar dat ik is bedoel eigenlijk gezorgd. te vragen... Als, als u deze methode van onderhandelen had gevoerd... was u misschien wel ongeveer op hetzelfde punt uitgekomen. Nou, dat ligt er een beetje aan uh, wat je uh, in voor kaart hebt... en wat je uh, tegenover elkaar hebt. Ja, die mag je kiezen. Ja, maar laat ik één voorbeeld noemen. Uh, de hypotheekrenteaftrek, daar, uh, daar heeft de VVD uh, uh, gezegd van oké, okay, die geef ik weg. Maar daarvoor hebben ze gelijktijdig voor diezelfde mensen die die hypotheek, dat zijn de hogere inkomens, ja. hebben moeten inleveren... hebben diezelfde mensen hebben een compensatie gekregen door een verlaging van de inkomstenbelasting. Dus daar ik, heeft de PvdA eigenlijk niks aan, zegt u? Als ik dan vervolgens naar de huurders kijk... de huurders die moeten fors een huurverhoging betalen... maar dat wordt weer niet gecompenseerd met daar uh, uh, bijvoorbeeld hogere huurtoeslag. Dus daar is het ik heel onterecht dat daar die compensatie ja. niet is. En dat ja. heeft de VVD wel heel erg slim gedaan. Ja. Um, hoe kijkt u nou naar de komende jaren? Wordt dit modder in de woestijn of heeft u nog wel een beetje hoop dat u toch af en toe wat kan doen? Nou, ik heb zeker hoop, er gaat heel veel gebeuren. Ik bedoel, het kabinet zit er nog niet en vandaag... Uh, binnen 24 uur uh, waren er, geloof ik, al 23.000 handtekeningen van studenten... die heel erg boos zijn over het afschaffen ja. van de, van de, van de overjaarkijs. Maar ja, ze hebben elkaar gevonden. Ze zaten elkaar bijna verliefd aan te kijken gisteravond. Ja, daar uh, dat dat komt ik u op... niet meer tussen, hoor. <laughs> ik, ik zag dat op Twitter ook. <laughs> oh, u heeft niet gekeken. Uh, nou, ik heb de herhaling uh, daarna oh. gezien. Uh, <laughs> okay. uh, dus maar bent u, heb... u daar niet bang voor dat het net als tijdens paarse zijn zo klef en strak is... dat je er niet tussen komt? Nee, daar ben ik zeker niet bang voor. Kijk, ze hebben natuurlijk uh, recht op het, uh, op, het, uh, op het feestje dat zij er snel uit zijn. En dat ze een kabinet kunnen beginnen. Daar zal ik ze ook uh, direct mee feliciteren. Ze hebben het wel voor elkaar gekregen. En dat, uh, dat moet iedereen. Ander had dat nog maar eens moeten bewijzen. Dus dat compliment wil ik ze geven. Ja. Maar als ik dan zie wat er uh, voor heel veel mensen aan zit te komen. het gaat u als de, het over de, de huur in. Als het gaat over de, ja. de WW. Ja, laat ik één voorbeeld nemen. je zult maar 49 zijn in de bouwwerken ontslagen worden. Uh, dan zit je binnen, uh, binnen een jaar zit je op bijstandsniveau. Ja, ja. ja dat, dat dat, dat, ja, dat krijgen ze er zo nee. niet meer door, dat de samenleving niet boos wordt. Er komt veel maatschappelijke actie, verwacht u? Dat verwacht ik zeker. En u gaat zich nou voorbereiden op het debat van morgen. Veel plezier daarbij. Dank u wel. Praten we praten verder over advocaat Bram Moskowitz, want hij is vandaag door de Raad van Discipline levenslang geschorst als advocaat. We praten daarover met zijn eigen advocaat, met zijn broer Robert en met een aantal andere bekende advocaten. Aan de telefoon is de advocaat van Bram Moskowitz, Gabriel Meijers. Goedemiddag, meneer Meijers. Goedemiddag. Laten we even luisteren naar een passage uit het vonnis van de Raad van Discipline, waarin wordt gezegd dat de, de klachten grondverklaard zijn en dat ze ernstig zijn en talrijk, dat er diverse regels zijn overtreden en dat de belangen van cliënten zijn verwaarloosd. Verweerder heeft geen inzicht getoond in zijn fouten, niet van eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen geleerd. En heeft niet getoond dat enige verbetering en wijziging in zijn opstelling is te verwachten. De raad komt dan ook tot de conclusie dat het niet verantwoord is dat Verweerder nog langer als advocaat de praktijk uitoefent. Gabriel Meijers, u bent de advocaat van Bram Wat is uw reactie op die levenslange schorsing? Nou, levenslang. Mijn eerste reactie daarbij is dat het, uh, het is een schrapping van het tableau. En dat is niet levenslang. Dat wil zeggen dat je op, vanaf het moment van de schrapping geen advocaat meer kunt zijn, maar je kunt altijd weer toelating vragen. Maar de reactie is dat we, uh, en dat is ook namens meneer Moskowitz, dat we teleurgesteld zijn over de redenering van de raad en teleurgesteld over de maatregelen. Ja. Is er iets in het vonnis wat, wat u en uw cliënt terecht vinden? Jazeker, ja. Dat wil zeggen het feit dat hij in de tijd dat de raad moest oordelen niet voldaan had aan zijn verplichting om voldoende keuzes te lopen of te geven. En in ieder geval voor de cursus die hij gegeven heeft, geen uh, punten gevraagd heeft. En ook zijn verplichting om jaarlijks de uh, stukken tijdig in te leveren, de jaarstukken en dergelijke. Uh, dat was ten tijde van de uitspraak van de Raad, uh, was dat juist. Ja, dus die, die, die, die, die feiten kloppen, de andere bestrijdt u. Nou is er alom wel verbaasd gereageerd op het feit dat de straf zoveel hoger is dan in eerste instantie was geëist, namelijk één jaar uh, opschorting van zijn, van zijn, van zijn uit, uitoefening van zijn advocaatschap. Uh, had u er rekening mee gehouden dat het überhaupt kon gebeuren? Je houdt rekening met alle mogelijkheden. En dit was ook een mogelijkheid. We hadden daar um, niet op gehoopt. Maar uh, het was een, uh, een maatregel die wettelijk mogelijk was. Dus we hadden daar ook rekening mee gehouden. Ja, dus het kwam niet als een verslagen verrassing Het kwam als een uh, grote teleurstelling. Ja. Wat zijn de directe gevolgen voor Bram Moscovici in zijn geen, praktijk? Geen. Geen? Nee Want... Zitting hebben en dat zal de komende 6 tot 12 maanden in ieder geval ook gewoon zo door kunnen gaan. Want uh, tot uh, u gaat in hoger beroep en totdat dat, in dat in hoge hoger beroep door. wordt behandeld... kan hij gewoon zijn praktijk uitoefenen? In ieder geval, ja. ja. En dan de financiële consequenties, want de vraag is natuurlijk... krijgt hij nog nieuwe cliënten als cliënten weten dat, dat hem dit boven het hoofd hangt? Um, het heeft tot nog toe uh, de nieuwe cliënten er niet van weerhouden... Om, um, gevraagd te worden door hem te worden bijgestaan. En ik verwacht dat het voor de toekomst ook niet zo is. Hij heeft een goede naam. En uh, ik uh, ben ervan overtuigd dat uh, de nieuwe cliënten ook zullen blijven komen. Staatssecretaris Friat Teven die heeft net verklaard dat Bram Moskowitz uh, vandaag een telefonisch contact met hem me heeft gezocht. Waar kan dat over gaan? Dat moet u aan meneer Teven vragen. Ik ben niet helderziend en ik sta ook niet uh, continu in contact, maar contact met Bram Moscovits. Ik weet dat... Uh, uh, de eerste elkaar kennen, net zoals ik meneer Theven nog wel ken, en de tijd dat hij eh, beter werk deed op de rechtbank Amsterdam dan nu bij justitie. Of veiligheid heet dat. Maar ik weet niet wat ze eh, net met elkaar besproken Nee, dat heeft meneer Moskvits niet met u overlegd. Nog niet. Oké, okay. dank voor dit moment. Ah, Oké. Okay. Ook aan de telefoon is uh, Peter Plasman, advocaat. Goedemiddag. Goedemiddag. Zou eerste reactie? Uh, ik vind uh, het vind een onthutsende uitspraak, uh, gezien de, de ernst van wat er, uh, wat er beslist is. En tegelijkertijd denk ik aan het persoonlijke drama, wat, wat daar toch mee gepaard gaat... als je van de een op de andere dag hoort dat je je vak niet langer uit mag oefenen. Althans, dat is dan de voorlopige beslissing van deze raad. Ja, en onthutsend in de zin van terecht of onterecht? Uh, Nee, ik vooral ontzettend omdat het zo ineens komt. De deken die alle feiten kent en die ook in de feiten gelijk heeft gekregen van de raad, die heeft een voorstel gedaan en dat kwam neer op een tijdelijke schorsing. En de raad heeft op basis van eigenlijk dezelfde feiten is tot een heel ander oordeel gekomen met betrekking tot de zwaarte, zwaarte van de sanctie. En dat is nogal een verschil. Maar het, het, het zal je overkomen dat je gewoon zo lang al aan de top meedraait... en dat je hoort dat, dat het gewoon afgelopen is. Dat, dat is een, een... En ook natuurlijk in de beeldvorming. Dan Moskvits is natuurlijk een, iemand die heeft gestaan voor de strafrechtadvocatuur in Nederland... in de ogen van het grote publiek. Ja. Uh, internationaal bekend. Uh, vaak de bekendste advocaat van Nederland genoemd. Grote naamsbekendheid blijkt uit onderzoek. En dan moet het in de beeldvorming toch iemand zijn die van de standbeeld in één keer helemaal naar beneden kukkelt. Is het ook slecht voor de advocatuur? Het, elke, uh, uh, even uitgaan van, van de feiten, het is een voorlopig oordeel. er komt hoger beroep, dus er kan ook nog anders geoordeeld worden, maar het is uh, altijd slecht voor het aanzien van de advocatuur als een advocaat bestraft wordt vanwege tuchtrechtelijke vergrijpen. Dus zeker als het zo'n vooraanstaande figuur is? Ja, ja, ja u dat heeft... heeft de Raad ook overwogen. Hè? Dat is ook een van de, van de onderdelen van de beslissing. Uh, de Raad vindt dat Bram Moskwitz ten aanzien van de advocatuur heeft geschaad. Ja, u heeft wel eens eerder gezegd dat u bang bent voor het imago van Advocaten... door al die lifestyle-advocaten in Jaguars en Maatpakken. Nou nee, dat, dat, uh, uh, iedereen is vrij om te doen en laten... Uh, wat hij wil, ook als hij maatpakken wil uh, dragen en een dure auto's wil rijden. Als daar, uh, uh, als daar geen vergrijpen uh, uh, bij komen, dan, uh, dan is het zijn eigen keuze. En dat moet iedereen ook ac accepteren. Maar dat, dat zou slecht zijn voor het imago van de advocatuur, zei u toen. Uh, als, alle als alle strafrechtadvocaten uh, in hele grote auto's zouden rijden... dan zou het idee postvatten ja. dat er een straf ja, maar, in dat. Uh, uh, ja, maar wacht nou even. U heeft leid? dat zelf gezegd en ik begrijp dat ook heel goed. Want uh, Moskovits als beroemdste en bekendste advocaat heeft een enorme modelfunctie. En dat heeft ongetwijfeld ook meegespeeld. En ook bij uw gedachten kennelijk toen u destijds die uitspraak deed. Nou, ik, ik denk niet dat ik het zo gezegd heb. Uh, ik vind als een advocaat in Nederland uh, heel goed draait... En ja, hele draagkrachtige cliënten heeft die bereid zijn om gewoon flinke bedragen te betalen. Dat daar helemaal niks mee mis is, zolang dat gewoon volgens de regels gaat. En dat kan betekenen dat een advocaat gewoon ja, in goede welstand verkeert. Nou, daar, daar is op zich niks mee mis. Als daar dingen bij komen, als verhalen en allerlei. Uh, wat nu ook de Raad heeft vastgesteld, ja, dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Maar meneer ja. Plasman, de advocaat van uh, meneer Moscovici zei net dat het niet uh, levenslang zou hoeven zijn. Dat hij zich, hij zich wellicht opnieuw zou kunnen aanmelden. Klopt dat? Ja, daar heeft hij gelijk in. Ja? En hoe groot hij is die wordt, kans? Het, het werkt zo, dat is, uh, je staat als advocaat, sta je genoteerd op, dat heet met een mooi woord, het tableau. Dan mag je dus de functie van advocaat uitoefenen als je daarop staat. En wat er nu wordt gezegd, uh, niet onderroepelijk, maar uh, de voorlopige uitspraak... Je gaat van dat tableau af, okay. dus dan ben je op dat moment geen advocaat meer. Maar dat, er staat niets in de weg om bijvoorbeeld over een x-aantal jaar te zeggen... nou, ik, ik ben wat ouder en wijzer en ik wil het opnieuw proberen. Dus in die zin is het zeker niet levenslang. Oké, okay. okay. ja, ja. wij gaan uh, naar uh, advocaat Gerard Spong. Hartelijk dank, Peter Plasman. Gerard Spong, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Ja, uh, Moskowicz sprak zelf over een persoonlijke vete tegen hem. Uh, kunt u daarin komen? Uh... Nou, ik kan er dus weinig over zeggen in die zin dat uh, de klachten waar het om gaat... die uh, zijn klachten die zijn uh, puur aan zijn praktijk gerelateerd. En uh, ik, uit die klachten en uit als je de uitspraak van de tuchtrechter leest... dan kan je daar niks persoonlijks in ontdekken. Nou, dus dat klopt niet als hij dat zegt. Dus, uh, ik begrijp wel dat hij dat zo voelt... Maar zo op papier valt gelet op de opzomming van de feiten. Ja, ik kan er niks anders van maken dan dat het om die feiten gaat. Ja, en dus dat, dat, is de uitspraak dan ook terecht in uw ogen? Uh, ik zeg niet dat die, de, de uitspraak terecht is. Er zijn op een aantal, op een belangrijk punt is uh, het, uh, laat het zo zeggen, is te zeggen. Maar één, één moment. Ja. <laughs> goed, wij gaan even verder, denk ik, met uh, Saskia Belleman, rechtbankverslaggever van de Telegraaf. Saskia is aan de lijn. Goedemiddag, Saskia. Goedemiddag, goedemiddag. Jij kent uh, Bram Moskovits redelijk goed, denk ik ook. Okay. je bent naar hem onderweg, als ik goed geïnformeerd ben? Ja, ja, dat klopt. Ik ben naar hem onderweg voor een gesprek over deze uitspraak. Ja, Wat verwacht je uh, aan te treffen? Nou, ik verwacht eerlijk gezegd een strijdbaar uh, iemand aan te treffen. Hij is niet iemand die snel bij de pakken neer gaat zitten en... Uh, alleen al het feit dat hij heeft aangekondigd onmiddellijk in hoger beroep uh, te gaan wil zeggen dat hij niet de handdoek in de ring gooit en denkt van nou ik uh, ga maar even in een hoekje zitten en ik wacht de storm wel af. Nee, hij, hij vecht wel terug denk ik. Nee, kwam het van jou onverwacht deze uitspraak? Ja eerlijk gezegd wel. Ik, uh, had, ik had eerlijk gezegd verwacht dat er een, uh, een schorsing op zou worden gelegd uh, conform uh, het verzoek van de deken uh, van de orde van advocaten. Maar dat, uh, dat hij geschrapt zou worden van het tableau door de Raad van Discipline, dat kwam van mij toch wel onverwacht. En kan jij beoordelen of het terecht is? Jij zit veel op die rechtbank. Kan je daar wat over zeggen? Of zeg je van, dan vraag je te veel van me? Nou, ik heb natuurlijk geen inzicht in het dossier gehad. Uh, ik heb wel begrepen dat er een waslijst aan klachten is, uh, die uh, volgens de Raad allemaal gegrond zijn. En dan gaat het om klachten van vijf uh, cliënten van hem, die hebben gezegd. Uh, dat hij uh, hun onvoldoende rechtsbijstand heeft verleend. Dat hij in tegenstelling tot beloftes dat hij dat persoonlijk zou doen, dat niet heeft gedaan. Uh, dat ze cashgeld moesten betalen. Dat ze soms te veel moesten betalen. En dat ze het te veel betaalden niet terugkregen. Nou, dat is allemaal gegrond verklaard door de Raad van Discipline. En daarnaast had je dan nog het bezwaar van de deken van orde van Advocaten. En dat spitste zich heel erg toe op zijn, zijn bedrijfsvoering. Dus het contant accepteren van grote geldbedragen van cliënten... maar ook het niet uh, overleggen van, uh, van financiële stukken en zo. Uh, ja, dat is een ander soort bezwaar. Maar ook die bezwaren van de deken zijn allemaal gegrondverklaard. Ja. dat zijn natuurlijk toch wel ja, stevige aantijgingen. Heb jij de indruk dat hij zelf de ernst goed genoeg heeft ingeschat van deze zaak? Nou ja, je zou zeggen van niet. Want als hij dat had gedaan, dan had hij misschien toch anders gehandeld. Uh, aan de andere kant heeft hij ook gezegd, de vorige keer toen de zaak behandeld werd... Ja, vijf cliënten op een bestand van duizenden cliënten is natuurlijk niet veel en iedere advocaat zal mensen hebben die, uh, ja, die af en toe iets te vragen hebben, zeker als uh, de uitslag minder positief is dan ze hadden verwacht. Maar hij heeft zelf ook toegegeven die financiële stukken die hij niet heeft overlegd, daar is hij fout in geweest. Ja. Uh, het niet reageren op ultimatums van de deken was niet handig. Ja, dat had hij natuurlijk toch uh, misschien wat handiger moeten spelen. Ja, hij is bezig met een boek, Onkruid vergaat niet. Ja, zijn tweede boek. Het ja. eerste boek is eigenlijk een paar maanden geleden gepresenteerd. En, ja, het tweede boek gaat volgens mij gewoon Onkruid heten. En ja, ik denk dat hij daarmee zichzelf bedoelt. Onkruid vergaat niet, maar dat ga ik hem straks vragen of dat zo is. Jij denkt dat hij dat daarmee zichzelf bedoelt? Nou oh ja, Onkruid vergaat niet. Dus ik dacht, hij, hij bedoelt <lacht> misschien zichzelf daar wel mee. Dat hij. van, had jullie me ook aandoen ik overleef het wel, ik weet het niet. Maar dat ga ik hem straks vragen, of hij zichzelf daarmee bedoelt. Ja, we hebben inmiddels iets meer informatie over het telefoontje dat hij heeft gepleegd met de staatssecretaris Teven. Teven zegt, hij belde mij en uh, toen zei ik sterkte ermee. En waarom die belde, dat was omdat Moscovici er nogal mee zat. Dus ja, ja. waarschijnlijk heeft het hem toch geraakt. Nou, dat weet ik wel zeker dat het hem geraakt heeft, want ja... Je kunt natuurlijk nog zo flamboyant zijn en, en doen alsof het je allemaal niet raakt. Dit gaat geen enkele advocaat in de koude kleren zitten. Nee. En, uh, ook Bram Moskowitz niet lijkt me. Nee. Goed, we wensen jou een goed interview bij hem. Dank u wel. Saskia Belleman. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie Sander Koenen... over wat er astronaut André Kuipers nu allemaal beweegt... en waarom hij nou zo'n typisch Nederlandse held is. Eerst het nieuws van half drie en dat wordt gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal.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 Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met hier aan tafel Sander Koenen, de biograaf van André Kuipers, historicus Herman Pleij en Peter Flemings, En Hij maakte de film Panopticum over onze privacy en over de schending daarvan. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website Dit is de Dag.nu. Het stuk Mythodea van de Griekse filmcomponist Vangelis. Sander Koenen, morgen wordt jouw biografie van André Kuipers gepresenteerd. Dit is een belangrijke muziek voor hem, hè? Klopt, ja. Vangelis is in zijn leven heel erg belangrijk... en in zijn ruimtemissie is er mogelijk nog meer, ja. Uh, waarom precies? Nou, Het is wat hij noemt event-enhancing muziek. Uh, hij gebruikt het eigenlijk om zijn stemming te versterken. Dus hij heeft dit muziekstuk opgezet toen die in de cupola... dat is een groot raam in het ruimtestation... Waar, waar je heel mooi naar buiten kunt kijken, naar de aarde... heeft hij dit muziekstuk opgezet om zich helemaal in de dromen van zijn jeugd te wanen. En dat waren dromen waarin hij in een ruimteschip... tussen de sterren door langs planeten zou uh, vliegen waarvan hij niet wist of er beschavingen waren. Echt een hele rijke fantasie. En deze muziek gebruikte hij aan boord nog steeds... om die fantasie weer op te roepen. Maar wacht even, ik dacht dat het heel hard moest werken daar aan boord. Jij zegt hij is in de vensterbank gaan zitten met zijn iPodje op... en is gaan dromen over zijn jeugd. <laughs> ja, uh, hij moest heel hard werken aan boord. Uh, ik heb natuurlijk heel dichtbij mee kunnen maken... wat die planning van hem inhoudt. Um, en nou ja, ik, ik zou het niemand willen, willen toewensen. Want, want dan mag hij dan precies tien minuten zitten of zo? Deze werk. Nou, ik, nog sterker, de eerste vier weken had hij er echt helemaal geen tijd voor... om gewoon uh, te relaxen en, en zijn privébeleving bij die missie te kunnen, te kunnen hebben. Uh, en in het boek zie je ook dat... Pas op een gegeven moment, na een maand of twee, drie, dat die momenten echt komen dat hij kan gaan ontspannen. Want de eerste tijd was die planning zo strak. Ja, je kunt je voorstellen, je hebt zes mensen aan boord. De, de minuten van die mannen zijn allemaal hartstikke kostbaar. Dus ze proberen zoveel mogelijk wetenschappelijke experimenten, onderhoudstaken in die planning te proppen. Uh, en nou ja, dingen lopen uit, dingen lopen anders dan je ze verwacht. Dus helemaal aan het eind van de dag, als hij eigenlijk moest gaan slapen... had hij misschien een paar minuten voor zichzelf. Enorme druk op hem. Kon, kan hij dat aan? Kon Enorme druk op aan? hem. En, hij, en dat was al de jaren voor de missie ook zo. Ik bedoel, astronauten worden geleefd. Die trainingsplanningen, die zijn uh, gigantisch. He, dan weer een week in uh, Tsukuba in Japan, dan weer een week in Keulen... een paar weken in Rusland, een paar weken in Amerika. Uh, je vliegt van hot naar her en iemand anders bepaalt altijd je agenda... Uh, dus hij was wel gewend om uh, met die druk om te gaan. Ja, hoe, hoe intensief heb je met hem opgetrokken? Uh, vrij intensief. We hebben in het jaar voor de missie elke week Skype-contact gehad. Waar hij ook was ter wereld. Hij uh, legde contact en we konden via videoverbindingen uitgebreid praten. Daar had hij tijd voor kennelijk? Daar maakte hij tijd voor. Hij vond dit boek een, uh, een prioriteit. Uh, hij, wilde, uh, hij had een heleboel doelen voor zijn missie... maar een van zijn belangrijke doelen was... om zoveel mogelijk mensen daar deelgenoot van te maken... En, uh, hij heeft gevraagd of ik daarbij wilde helpen uh, door zijn verhaal op het te schrijven. Het initiatief lag bij hem? Het initiatief lag bij hem. Ja, en hoe kende je hem? Vanuit 2004 al. Uh, ik had hem al eerder een aantal keer gesproken. Maar in 2004 heb ik ook een boek geschreven over zijn uh, ruimtemissie. Uh, en daarna hebben we gewoon contact gehouden. En toen uh, uiteindelijk kwam het verzoek van hem van... Joh, ik heb er geen tijd voor, ik zou het liefst zelf een boek schrijven. Ik weet dat dat niet gaat lukken. Uh, zou jij dat willen doen? Is hij nou nog iemand die nog überhaupt ooit enige tijd voor zichzelf heeft en een privéleven? Of wordt hij geheel en al geleefd? De afgelopen vijf jaar werd hij geheel en al geleefd. Maar hij heeft ook een gezin, een vrouw, kinderen. Vrouw, vier kinderen. Ja. Uh, en hij heeft verteld uh, dat dat hij zo geleefd werd, dat hij op een gegeven moment... gewoon keuzes moest maken. van Of ik ga met mijn kinderen een dagje besteden. En dat is dan een dagje in misschien wel drie maanden tijd. Of ik ga me voorbereiden op die missie. En dan viel de keuze toch op het laatste. En dat was elke keer zo. Dus nu pas krijgt hij weer de tijd terug. Al is hij nog steeds heel erg druk met PR... en met uh, het vertellen van zijn verhaal. Ja, man. Maar het uh, bij uh, dat verblijf in dat ruimtestation... en bij die training ook niet... dat hij moet leren om zich te ontspannen? Is dat niet in het belang van de hele missie? Dat is absoluut in het belang van de missie. Alleen, uh, je kunt je voorstellen als wetenschapper... of als iemand die onderhoudstaken in het ruimtestation gedaan wil ja. hebben... dus vanuit NASA, dat dat toch een, ja, een andere prioriteit heeft. Je zag wel, er zijn BME's, dat zijn biomedical engineers... dat zijn artsen op de grond... die de gezondheidstoestand van astronauten ja. in de gaten moeten houden. Uh, en Elke planning van een astronaut wordt doorgenomen door meerdere mensen. En die artsen die zitten er heel erg op het vinkentouw om te zorgen dat die astronauten niet overwerkt raken. Nee, nee, ga scrabbelen en zo. Uh, we <laughs> we maar, ze ja, Lego. Ze hadden Lego, Lego. ja, Nee, ja, ja, maar serieus. Ja. Dat ja, is me eigenlijk heel serieus. Soort, eigenlijk ben je een ja. soort machine dan voor de NASA. Je bent een uitvoerder, absoluut. Ja, van dan wel wetenschappelijk onderzoek, educatieve experimenten, onderhoud. Je bent absoluut een instrument voor ze. Ja. Uh, maar goed, zij weten ook dat een astronaut minder goed functioneert... als hij niet lekker in zijn vel zit. Dus er is wel aandacht voor. Maar de klacht van veel astronauten is dat dat te weinig is. Snap jij hem in zijn monomanie? Ja, ik begrijp het wel. Uh, Want ik, ik las geloof ik zaterdag een interview met hem in de Volkskrant... waar hij zei van ja, als ik mijn relatie ervoor op moet geven, dan doe ik dat. Ja, ja en dat is een heel groot offer... Uh, hij heeft ook verteld, in het boek zegt hij dat... dat het uh, uh, toch wel te, een obsessie voor hem is geworden... om naar de ruimte te gaan. Um, ja, als je iets zo ontzettend graag wilt... dat heeft een collega van hem ook uh, uh, gezegd in het boek... Dan, dan verdwijnt al het andere uit je gezichtsveld. Dan ben je zo ontzettend bezig met dat doel wat je wilt bereiken... Ergens begrijp ik het wel. Uh, alleen, ja, ik, ik weet niet of ik het ervoor zou opgeven... maar goed, dat is misschien waarom ik geen astronaut ben. En wat, ja, en wat, en wat vindt zijn vrouw ervan? Ja, die heeft hem altijd gesteund. Uh, die heeft ook moeilijke momenten meegemaakt natuurlijk. Hij is een half jaar van huis, zij moet dat gezin uh, draaiend houden. Uh, maar goed, ze wist dat van tevoren. Ze wist toen ze hem leerde kennen dat hij astronaut is... Uh, dat was hij was, toen al, let is de tweede vrouw. Hij was, ja, hij was geselecteerd ja. al en hij, ze wisten ook dat dit zijn levenslange droom was. Hij heeft wel gezegd, de eerste keer had hij alles ervoor opgegeven. De tweede keer stonden dingen wel ter discussie. Dus uh, ja. hij is daar ietsje milder in geworden. Ik geloof, beter. <laughs> en ik geloof dat hij nu alleen nog mag gaan als hij naar de maan mag. Uh, ja. Maar dat, dat is niet echt aan de orde. Ja. Waarom zou jij niet willen ruilen? Ja, het is niks voor mij. Ik heb, uh, wij zeggen allebei, we hebben het mooiste vak van de wereld. Hij astronaut, ik journalist. Ik mag allerlei verschillende dingen gaan uh, uitproberen en beschrijven. Ik mag elke keer nieuwe avonturen beleven. En vijf jaar lang trainen, elke keer weer op dezelfde noodprocedures... op dezelfde technologie om, om te leren naar zo'n ruimtestation te gaan. Ja, ik zou daar niet het geduld voor hebben. Ik, uh, ik zou heel snel denken, doe mij weer een nieuwe uitdaging. Ja, hij is voor veel mensen een held, hè? Dat klopt, voor heel veel mensen, ja. Snap je dat? Ik begrijp het wel. Waar, ja. waar zit dat? Waarom vinden veel mensen dat zo interessant? Nou, het is natuurlijk, het spreekt enorm tot de verbeelding. Ik bedoel, toen ik een jongetje van zeven was, kocht ik van mijn rapportengeld ook een boek van Piet Smollers: hè? Een Handboek uh, Wonen in de Ruimte. Dan trok ik de spaceshuttles over met overtrekpapier. Ik wilde weten over de sterren, over de planeten, hoe dat werkt. Het heeft iets heel erg aansprekends van wat is er daar buiten de dampkring Datzelfde datzelfde geldt voor de ontdekkingsreizen. Uh, datzelfde geldt als je op vakantie bent. Dan zoek je ook uh, het hoogste punt van de stad om te kijken hoe het er allemaal uitziet. Ja. En je zoekt avontuur en uitdaging. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. En dat het dus in ons allemaal zit, eigenlijk, om een beetje ruimtevaarder te willen zijn. Maar hij leeft het leven van een topsporter, eigenlijk, die naar de Olympische Spelen toe werkt, in uh, Fysiek misschien niet, maar uh, mentaal, ja, absoluut. Ik bedoel, je moet een enorme focus hebben. Ja. Ja. Hij is een enorme held en hij krijgt dan ook dingen voor elkaar die veel andere mensen niet voor elkaar zouden krijgen. En lift-off, off van lift de off of Soyuz 29-spacecraft die Andrej de Internationale Space Station uh, en het lopen, dat is bijna onmogelijk. Uh, het, het is, je wordt echt verlamd, je moet echt leren lopen. Vroeger ja. wilde iedereen prins of prinses worden, daarna dokter, toen DJ. Maar tegenwoordig willen ze allemaal ruimtevaarder worden, net zoals jij. Als je ergens niet op moet bezuinigen, dan is het op innovatie. En ruimte, ruimtevaart valt daaronder. De geplande bezuinigingen op de ruimtevaart zijn teruggedraaid door het kabinet. Dat is goed nieuws voor de ruimtevaart, want die is nu 68 miljoen euro rijk. All data shows normal launch. Ja, we hebben dus één ruimtevaarder en die slaagt dus er eentje in om die bezuiniging van tafel te krijgen. Ja, dat zou kun je het zeggen. Uh, hij heeft een kwart miljoen volgers, geloof ik, op Twitter. Hij had een hele grote schade fans en mensen die hem volgden via de, via de media. Ik geloof dat 1,8 miljoen mensen naar zijn landing hebben gekeken. Uh, als hij het zegt, dan, dan, dan luisteren mensen wel. Ja, maar elke uh, zondag kijken er 3 miljoen mensen naar het voetballen. En die krijgen ook een belastingkorting opgelegd. En die gaat gewoon door. Kijk <laughs> ja, je melden. Ja, dat, ja, dat klopt, ja. Uh, ik, denk dat, ik denk dat hij. Uh, ja, het toonbeeld is van dat je iets kunt bereiken als land. En ik denk dat de nationalistische gevoelens... Uh, die, het is net als Koninginnedag... je spreekt uh, de, Nederland aan op hun uh, gevoel hiermee. Um, het is natuurlijk een mooie timing dat die bezuinigingen... ter ja. sprake waren op het moment dat hij in de ruimte was. De landing werd op tijd ingezet. Ik, denk, ja, ik vraag me af of die bezuinigingen waren teruggedraaid... als er geen Nederlander in de ruimte was geweest. Dat weten we wel zeker van niet, toch? Terwijl, terwijl ze op gewoon normale rationele argumenten... Uh, hadden ze die, die bezuinigingen zijn helemaal niet verstandig, volgens mij... Nou, ken je hem heel goed. We vinden hem ook allemaal heel aardig. Heeft hij ook nog uh, moeilijke kanten misschien? Ja, <laughs> of is hij echt gewoon heel aardig? Uh, het is gewoon een mens. Dus hij heeft ook zo zijn, zijn nukken. Iedereen vertel, heeft dat. vertel. Ja, dat willen we nu wel eens even weten. Uh, nou ja, goed. Kijk, hij, hij kan heel moeilijk nee zeggen. Dat is een, een eigenschap van hem. Uh, dat betekent ook dat hij, uh, dat hij heel veel media verzoeken... maar ook andere verzoeken van collega's en andere mensen uh, ja, honoreert. Maar dat betekent ook meteen dat hij een heel groot probleem heeft met zijn tijd. Hij heeft veel te weinig tijd om alles te doen wat hij, uh, wat hij zou moeten doen. Uh, nou ja, dat is misschien een van de kanten uh, waar je kritisch op zou kunnen zijn. Ja. Stel dat het een ongelofelijke Zacharijn was geweest. Waren die bezuinigingen dan ook uh, gestopt, denk je? Of heeft het ook met zijn persoonlijkheid te maken? Ja, denk het wel. Vrolijke, enthousiaste kerel... Ja, ja, en hij is altijd aan het uh, glimlachen. Uh, bedoel, <laughs> ja, we hebben hem niet anders gezien. Van, ja. Dat moet van zijn. We hebben hem niet anders gezien op televisie. <laughs> nou ja, het moet, het moet van hemzelf vooral. Ik bedoel, hij, hij weet uh, donders goed dat er zoveel mensen kijken. En dat er heel veel mensen met hem meeleven. En we graag laten zien op zo'n moment van die landing bijvoorbeeld. Dat het heel goed met hem gaat. Ja, wat hoe beroerd voelde hij zich nou echt? Nou, echt, heel ja. ja. echt heel erg beroerd. Echt heel erg beroerd. Ik heb hem een dag later in Houston uh, uh, gezien op het vliegveld. Daar heb ik hem staan opwachten. En uh, ja, die mensen die hebben een half jaar lang weliswaar gesport, maar ook gezweefd. En dit betekent dat je spieren en botten gewoon uh, nauwelijks een workout krijgen. Um, er zijn twee collega's ter illustratie. Eén daarvan werd buiten beeld gehouden, omdat hij er zo belabberd aan toe was. En uh, de ander, die, uh, die, ja, die, die keek heel erg zagrijnig in beeld. En André heeft het dan toch nog het vermogen, en dat vind ik dan wel weer boeiend aan hem. Uh, hij voelde zich echt heel erg naar, maar hij heeft toch het vermogen om te denken... nou, nu kijkt iedereen... Laat ik er een glimlach uit persen, want dan weet iedereen dat het goed gaat. Ja, stort hij daarna in ofzo, of zo? Hij, uh, hij is nou, ja, zeker uh, uh, heel slap geweest. En in de, ik heb hem daarna een week of drie in Houston uh, gevolgd. Uh, ja, bijvoorbeeld op 4th of July, in de Day... moest hij nog wel gauw even gaan zitten... Uh, omdat hij nog niet al te lang uh, op zijn benen kon staan. Nou, Heb jij hem goed. eerder gezien na zijn reis dan zijn vrouw? Begrijp ik dat goed? Nee hoor, nee. zijn oh, vrouw stond niet. ook op het vliegveld. Oh, te bakken, okay. ja, nou, <laughs> ja, ja. Het Zou ons niks verbazen. <laughs> het staat allemaal in Droomvlucht... het verhaal van ast an astronaut André Kuipers. En er is ook een jeugdversie, hè? Ja, ja, er is een kinderboek aarde. uitgekomen, Ruimschip Aarde... Ontdek je wereld met een reis door de ruimte. En dit vertelt uh, aan uh, kinderen... Uh, ja, allerlei leuke wetenswaardigheden over onze aarde... die je eigenlijk pas ontdekt op het moment dat je zelf naar de ruimte gaat. En dat doen dus kinderen in dit boek. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1... met Thijs van den Brink en Elsbeth Grutteken. Just can't wrap my head around it Just can't go on living my own life My own life Though I just can't go on buying nice things Saying how I'm so broke all the time All the time Rachel, Louisa, I'm rich, he's poor. Naar welk jaar keren wij terug, Herman? 1572. En waarom 1572? Het was in het begin van de opstand, beleg van Haarlem. En daar manifesteerde zich, althans dat wilde overlevering, een Kenau-Simons dochter Hasselaar. die daar eh, werkelijk als een man tekeer ging aan eh, de verdediging, deelnam en eh, de meest spectaculaire heldendaden verrichten. Ze schoten de hoed van Alfa af, eh, die dat dus ook voor die muren zou liggen. Eh, ze poseerden in een, in, een, in een harnas eh, met zware bewapening... en een hoofd van een Spanjaard onder de arm en dat soort werk. Eh, in hoeverre dat waren ze, is zeer de vraag. Eh, maar ze moet wel een zekere rol gespeeld hebben bij dat eh, verzet toen... Uh, in Haarlem ja. tegen de vijand. En we hebben het over haar vanwege de benoeming van een vrouw tot minister van Defensie. mevrouw Janine Hennis-Plasgaard. Zij uh, is de eerste vrouw in Nederland die die uh, functie gaat bekleden. En dat klinkt toch of je zo. let op. Groep <kijkt> geeft acht. Links om. Voorwaarts. Mars. Links. Twee. Drie. Vier. Links. Ja, nee. dit is niet Janine hennis nee. uh, dit zijn uh, ja. dus hebben We hebben natuurlijk namelijk wel lang vrouwelijke officieren en bevelhebbers. Maar een vrouw op, uh, op die post, dat is wel nieuw. Um, ja, wat vind je ervan? Dat nou, het heel origineel, het is het heel origineel. Op mondiaal niveau gezien is het niet speciaal nee. origineel. Want uh, vrouwen op hoge functies en ook in dat soort functies zijn in de hele wereld al eerder bekend. En ook op presidentieel niveau. Wij hebben nog nooit een vrouwelijke premier gehad. Het is wel opmerkelijk, en daar valt dat wel in, in Nederland: in dat debat over het feit dat wij hier relatief zo weinig vrouwen op hoge posten hebben. En dat geldt dus ook voor het leger trouwens. Hè? Dus ook binnen het leger. En dat is een, een zorgpunt: uh, de, de emancipatie. Dus meer vrouwen in het leger. Dat stokt. Hè. Er zijn ook allerlei acties geweest. Het zit rond de 9,5 procent. Dat neemt niet toe. 8 procent officieren. Er zijn weinig rolmodellen. Er is geloof ik één generaal. Een vrouwelijke generaal. Er is ook één kapitein van een beetje grotere boot. is een vrouw. Maar daar houdt het toch wel mee op. Mm -hmm. eh, er hangt een negatieve sfeer omheen. Vrouwen in, in het milieu. Er zijn die incidenten geweest de laatste jaren. Toen ook op, in de vloot. Hè, dat dat mm -hmm. toch voor vrouwen niet erg aantrekkelijk is. Niet prettig is. Het is zelfs zodat mannelijke officieren... Eh, dat heb ik allemaal van de site van de, de PvdA... die daar een lange notitie over, te, over heeft gemaakt, eh, anderhalf jaar geleden... Eh, die raden ook hun dochters af om in het leger te gaan. Nou, als officieren dat zelf doen. Dus daar ligt toch een moeilijke kwestie om daar dus nu een vrouw te zetten op die post. Minister van Defensie vind ik ook een gebaar en ook wel een zinvol gebaar. Ja. Kun je een, een lijn trekken tussen haar en tussen Keno van Hasselaar over wie het net had? Nee, of zijn die verschillen nee, een beetje te groot? Nee, ze nee, nee, zijn te groot. Ik bedoel, dat, dat slaat ook verder nergens. Die had een, een hoofd onder de arm hoor. Dat is nog niet doen. Ja, nou, dat tante. is heel veel, heel <laughs> veel legendevorming. <is> dat, <laughs> hier, hoor. En dat begint al trouwens tijdens dat beleg begint die legendevorming. Maar dat neemt niet weg dat uh, er wel een debat is en daarom is het een aanknopingspunt over mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. En, dan kun je, en dat speelt ook in onze tijd heel erg, maar dat speelde vroeger ook, omdat de situatie was dat vrouwen konden niet en dat staat gewoon in de Bijbel, de brieven van Paulus: de vrouwen kunnen niet besturen. Hè? De vrouw is wankel, wankelmoedig, wispelturig, die moet altijd onder beheer van een man staan. Je weet, de echo's zijn nog bij de SGP te beluisteren op dat vlak. Hè? Die hebben dan die problemen met een vrouwen de SGP mee. Eh, uh, nou, die man. kan daar onmiddellijk commentaar op <lacht> geven, maar nee. kan die kan nee. dit niet ontkennen. Ja, dat nou, ik kan het wel ontkennen. Het. Ja. Ik, ik het maar, wel, maar gezien ja, het feit dat er bij ons ja. in het SGP jongerenbestuur meer vrouwen dan mannen zitten, dus Hartelijk gefeliciteerd. Dat nee, is natuurlijk een, een beetje een zou ik zeggen. Nee, maar je kent dat debat uiteraard. En dat is ook in Nederland bekend. en dat is zelfs hè, met de wet van de discriminatie is beetje enfin, dus een beetje een beetje een beetje is beetje een beetje een beetje een dus een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een die een die een beetje die beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Je had beetje een beetje een beetje Je had een van een beetje een beetje een beetje van beetje Margarethe van een Maria van Hongarije, Zo. noem maar op, koningin Elisabeth. Nee, ik zeg dat even, omdat dat van de 14e tot de 16e eeuw loopt. En dat zijn vrouwen die allemaal dus leidende functies hebben. En men zat dus met een probleem van, hoe leg ik dat dan uit? Want dat kan dus niet, die vrouw nee. zou dat nooit mogen hebben. Nou, daar had men een fantastische oplossing voor. En mijn geliefde Anna Bijns uit de 16e eeuw, die heeft daar ook, die bood die oplossing ook aan. He, die zei, ze gaven toe van, inderdaad, vrouwen zijn wankelmoedig, wispelturig, uh, daar moet toezicht op zijn. Maar dit soort vrouwen heeft man mannelijke eigenschappen. En dan mocht het opeens wel. En dan mocht het ineens wel. Want dan waren ze dus, hadden ze al die mannelijke eigenschappen die ze daartoe in staat stelden. Maria van Hongarije, die reed schrijlings op een paard, galoppeerde ze door de paleistuinen heen. Nou, daar kon je dat dan zien. Margarethe van Oostenrijk, die schold elke minister gewoon de deur uit. En als ze dan wegvluchtten, dan moesten ze terugkomen omdat ze met hun gezicht naar haar toegewend moesten wegvluchten, moesten achteruit rennen. Ze mochten niet gewoon wegrennen. Nou ja, die verhalen werden allemaal verteld om te benadrukken hoe, wat voor, wat voor voor mannelijke eigenschappen ze hadden. Manninnen werden ze wel eens genoemd. Hè, om maar te betogen dat het op die kan manier dan, dan nog... wel kon. Laten we even naar de moderne tijd kijken. Want als ik denk aan vrouwen en krijgsmacht. moet ik onmiddellijk aan Margaret Thatcher denken, bijvoorbeeld. Ja. Die de oorlog tegen de volkeren. Ja. nogal voortvarend ja. Ja. aanpakte. En... Beschikten ze ook over die mannelijke eigenschappen? Nou, of is het in is... onze tijd al niet meer nodig nou, om die te hebben? Dat, dat is dus het punt. Uh, het, vrouwen nu in dat soort topposities. worden toch ook wel vaak verbonden met mannelijke eigenschappen. He, dat is, uh, verder is dat medisch, wetenschappelijk is dat heel moeilijk vast te stellen, natuurlijk. Het is vooral cultuur en zelfbeeld. Maar mensen gaan zich dan navelhand gedragen. Thatcher. Die werd zeer beschouwd als dat was een kerel. Hè. Dat was zelfs een sterkere kerel dan nog een heleboel anderen. Maar overigens onze Wilhelmina ook. Onze hm. Wilhelmina is ook steeds geportreerd als dat was toch echt een vent en zo. En zo werd ze ook uitgebeeld. En zo ging ze, gedroeg ze zich ook. Tenminste de manier waarop ze stond, hè, zich ze manifesteerde, rechtop. Dat zat allemaal in die na. beeldvorming. Ja, hm. nee, maar ik heb ineens een beeld voor <laughs> ogen van haar dat in Brille staat. Daar staat zo'n prachtig beeld oh, ja. van haar. En wat overigens haar dochter, onze huidige vorstin, een lelijk beeld vindt. Dat oh, ja? kan ik wel vertellen. Ah, ja. Maar goed, dat is uh, terzijde. En even donker wat volgens wilde de ja. enige minister met ballen. Nou ja, precies, dan wordt ook die uitdrukking gebruikt. En dan oh. zie je dat dat dus ook in onze cultuur nog steeds leeft. Dat vrouwen eigenlijk ongeschikt zijn. Dat is de ene kant, eigenlijk ongeschikt zijn. Maar dankzij mannelijke eigenschappen toch tot die topprestaties ja. in staat zijn. Waar maar laten we Janine Hennis, vind ik helemaal ja. een mannelijke, nee. mannelijke vrouw. Nee. Maar een zeer vrouwelijke vrouw. Ja, Ze lijkt me overigens, uh, voordat we verder <laughs> praten, ze lijkt me uitermate geschikt voor die functie. Ja. Hoor, dat maar is het dan voorbij dat we die mannelijke eigenschappen nodig hebben om, om daar ja. legitimiteit aan te nou ja, voorbij, dat is nou juist het twistpunt. Hè? Want er is ook, en dat komt uit het feminisme, eh, jaren zeventig kon je die geluiden al beluisteren... dat er specifiek vrouwelijke eigenschappen zijn. En dat het land, de wereld, het bestuur erbij gebaat zou zijn... om die vrouwelijke eigenschappen in het geding te brengen, te zorgen dat die zouden werken. Opmerkelijk overigens is dat het succes daarvan toch heel beperkt is... omdat ik nog nooit een man in een toppositie heb horen beweren... dat hij daartoe in staat was dankzij zijn vrouwelijke eigenschappen. <lacht> dat heb ik nog nooit een man horen zeggen in de politiek of aan de top of waar dan ook. Dus, dus zo positief zijn ze nog niet. Maar, nee, maar het wordt wel steeds gehanteerd, tot en met vandaag, hè, dat je dus zegt van, vrouwen hebben eigenschappen, daar zouden er geen oorlog door gekomen zijn. Vrouwen die kunnen multitasken, hè, die kunnen dus dat een heleboel dingen tegelijk doen. Ja, nou, dit, dit, dat klopt ook, want daar oh. wordt dus weer sterk op ingetreden, maar nog steeds hmm. wordt dat volgehouden, ze kunnen beter complimenten uitdelen, ze maken een gezellig. nou ja, Elsbeth hier, ja, hè, allemaal dus waar, bij deze is goed gedaan. Bij de allemaal, <laughs> ja. Dus die is hè, goed. Hoor. Maar, nou is heel op Merkelijk dat eh, vrouwen die nu aan de top zitten... En ik kan dat alleen ontlenen aan de zakenvrouw van het jaar. He, die worden altijd uitvoerig geïnterviewd, zakenvrouw van het jaar. En het opmerkelijk is dat deze zakenvrouwen van het jaar... zich altijd beroemen op hun mannelijke eigenschappen. Nou ja. Die willen niks van die vrouwelijke Die zeggen, ik heb lef, ik heb uh, ambitie. Paula, ik wil, ja, nee, Serieus, he, dus die. En dan, en dan zie je dat toch weer dat beeld van mannelijke eigenschappen... ook door deze zakelijke topvrouw wordt overgenomen. En ik ben dus buitengewoon benieuwd wat mevrouw Hennis Plasgaard gaat doen. Goed, we gaan het Dankjewel. met jou afwachten. Ontzettend goed gedaan. He om maar even een compliment uit te delen. Ja, kan het wel. Ja, kan we zijn bijna bij het nieuws van drie uur. Na het nieuws van drie uur gaan we praten met Peter Vlemmings. Hij heeft een documentaire gemaakt over onze privacy. Maar we gaan ook praten met SGP-jongeren Jan-Willem Kranendonk. U hoorde hem net al even. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Uh, jouw debuut. Waar ga je het over hebben zometeen? Um, ik ga zo een appeltje te schillen met Frans Verhagen... over de Nederlandse berichtgeving over republikeinen in Amerika. En hij is de Amerika-kenner, hè? Hij is een groot Amerika-kenner. En in Nederland worden republikeinen vaak gezien als exoten... en fundamentalisten en idioten. En dat is wel een heel ongenuanceerd beeld. En een van de opinieleiders die daar wel een steentje aan bijdraagt is Frans Verhagen. En hij noemt onder meer Paul Ryan een uh, pathologische leugenaar. Dat is de, de vicepresidentskandidaat van Romney. Ja, dat is de vicepresidentkandidaat van Romney. En John McCain noemt hij een uh, geriatrisch patiënt. <laughs> ja. uh, dan vraag ik me af waarom Nederlandse opinieleiders vaak zo negatief en ongenuanceerd over de Republikeinen? Ja, dat klinkt alsof je heel erg uh, informatief geïnteresseerd bent. Maar ik hoor al wel dat er iets meer onder zit. Ja, zeker. Nou. Ik ben zelf ook actief met, uh, rond de Amerikaanse verkiezingen, dus uh... vandaar. We gaan jou straks na drie uur horen. We gaan eerst luisteren naar het nieuws van drie uur. En dat wordt vermoedelijk gelezen door Mark Visser. Ja. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu. Het is goed als de Hetwige polder alsnog onder water wordt gezet. Ik vind het een waardeloze oplossing. De natuur die trekt er geen barst aan van of wij nou wel of niet ontpolderen. Hoor. Ja, ik denk toch dat het een voldongen feit zal worden. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Er is al te veel tijd gerekt. Het heeft al te veel schade veroorzaakt. En uw mening die telt. Volgens mij wordt hier van uh, een mug een olifant gemaakt. Luister iedere werkdag van half twee tot 2 naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zit je nu in de auto? En? Hou je je op dit moment aan de snelheid? Ja? Heel goed. Nee? Waarom dan niet? Omdat je zo goede tijden slechte tijden wilt zien?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 Als bestaande spaarder bij de ING ontvangt u nu tijdelijk namelijk 1% extra rente op jaarbasis over alles wat u extra spaart. Kijk voor de actievoorwaarden op ing.nl slash extra ING, supporter van spaarders. Hier, een banaantje voor onderweg. Oh, lekker. Wat goed van je. Ja, dat is zeker goed. Voor fairtrade bananenboeren in ontwikkelingslanden. Als je één keer per dag een fairtrade product gebruikt, maak je al een enorm verschil.